Het Mirakel van Oelbert Lang geleden, nog voordat er een kanaal tussen de Mark en Oosterhout lag, was de Vragelse Heide een uitgestrekt gebied, met heidevelden, gemengd bos en zandduinen, met mysterieuze zandverstuivingen die als geesten door het natuurgebied leken te dwalen. En deze zandverstuivingen, daar was iets mee. Vooral wanneer de maan vol en helder aan de hemel stond, leek het verschijnsel alle katten uit de omgeving aan te trekken. Op de zandduinen aangekomen, namen deze katten hun ware gedaante aan. In werkelijkheid waren zij heksen, en bij volle maan dansten zij hun woeste dansen, vergezeld van een ijzingwekkend gekrijs. Op dergelijke momenten was het niet verstandig om je in de buurt te wagen. En dat wist ook Oelbert, een boer die nagenoeg op de bosrand woonde. Bij elke volle maan sloot hij zijn luiken, maar hij lag vervolgens de hele nacht wakker van het ijselijke gekrijs in het bos. En zo kwam het, dat hij op een mooie dag achter zijn ossen liep om zijn akkertje te ploegen. Maar Oelbert, die kon zich amper wakker houden. knikkenbollend en zuchtend maande hij zijn ossen tot stilstand. Het was tijd voor een pauze. Ulbert liet zich op de grond zakken en hij sliep vrijwel gelijk in. Zijn leven zou drastisch veranderen, want hij was nauwelijks in dromenland of uit de bosjes verschenen drie haveloze mannen. Woeste tronies hadden zij en een van hen droeg een lang en bebloed mes. In die tijd waren er baanstropers en ze hielden huis in de buurt van Oosterhout. Het waren gruwelijke rovers en ze deinsden er niet voor terug om hen die de weg belemmerden de keel door te snijden. Deze keer was de overval iets anders gegaan dan zij hadden ingeschat. Er had bloed gevloeid, maar de schout was in aantocht. De baanstropers maakten zich uit de voeten de bossen in, achterna gezeten door het plaatselijk gezag. De bandieten hadden al snel door dat ze geen kans maakten en dit was het moment dat zij uit de bosjes tevoorschijn sprongen en verderop Ulbert vredig zagen slapen. De baanstropers bedachten zich geen moment en snel legde een van hen zijn mes naast Oelbert en het stel verdween haastig. Daar verscheen de dus schout en zijn helpers en hij was ervan overtuigd dat hij een van de baanstropers eindelijk te pakken had. En daar lag hij op de akker. Vast en zeker buiten westen geslagen door zijn maats na een meningsverschil. Want dat gebeurde vaak bij die rovers. Ze waren slim, maar ook heet gebakerd. De schout wist hoeveel onrecht de baanstropers op hun geweten hadden. En hij was vast besloten om dit kabijs snel af te werken. Want hoe duidelijk kon het bewijs zijn? En bovendien, hij had zijn getuigen. Dus zonder te twijfelen trok hij zijn zwaard en hij sloeg de arme Ulbert het hoofd af. Maar meteen deinsde zij achteruit, dit was hekserij. Het hoofd knipperde nog even met zijn ogen, en het lijf kwam in beweging. Ulberts sterke armen pakten het hoofd voorzichtig op, en terwijl hij het onder zijn arm hield, spoorde hij zijn ossen opnieuw aan. Deze hervatten gewillig hun werkzaamheden, en verbouwen richt, staden de schout en zijn mannen naar het bizarre tafereel. Vriendelijk groette de onthoofde Oelbert de schout en zijn helpers. Haha, daar zou ik bijna een gat in de dag hebben geslapen, heer schout, sprak het hoofd. En Oelbert ploegde nog even zijn akkertje af. Daarna liet hij de verbaasde schout achter en hij liep naar een kapel verderop. Korte tijd later arriveerde daar de ossen met een kar vol keien. En van deze keien werd een kapel gebouwd. Want... Lang leefde Oelbert niet. Dat is toch een hele ingewikkelde zaak zonder hoofd. Maar natuurlijk werd de bescheiden boer Oelbert vanaf die dag een heilige.